Jeroen van Kan met het NOS-journaal. Veld Zaventem gaat morgen weer open. De Vlaamse omroep VTM meldt dat de opening zeer beperkt is... en dat het nog maanden kan duren voordat de luchthaven weer volledig operationeel is. Rond deze tijd geeft het vliegveld een persconferentie. Zaventem ging dicht na de terreuraanslagen van vorige maand. Het Syrische regeringsleger heeft in Palmyra een massagraf gevonden. De stad die onlangs op IS is heroverd. In het graf liggen volgens de Syrische, het Syrische persbureau Sana 40 lijken... waarvan enkele zonder hoofd. Er zouden ook veel vrouwen en kinderen liggen. Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten vermoedde eerder al... dat IS een aantal mensen had vermoord en begraven aan de rand van de stad. Palmyra werd in mei vorig jaar ingenomen door IS. Vorige, vorige week de regeringstroepen de stad... met hulp van Russische luchtaanvallen. De Oostenrijkse minister van Defensie wil op korte termijn strenge controles aan de grens met Italië. Hij wil daarvoor militairen inzetten. Minister vreest dat steeds meer vluchtelingen via de Middellandse Zee in Italië verder Europa binnen willen. Dat heeft te maken met de overeenkomst met Turk Turkije. Vluchtelingen die via Griekenland naar Europa willen worden teruggestuurd naar Turkije. Oostenrijk ziet nu steeds meer vluchtelingen die via Italië proberen binnen te komen. De Nederlandse vertaling van het associatieverdrag met Oekraïne bevat taalfouten. Volgens taaldeskundige van Oostendorp, die de fouten ontdekte, komt dat waarschijnlijk door een automatische vertaling. Zo staat er len in plaats van land en bijsten in plaats van bijstand. En deze fouten keren steeds terug in het 400 bladzijden tellende associatieverdrag. Van Oostendorp sluit niet uit dat hij de enige is die de tekst echt heeft gelezen. Het weer, op steeds meer plaatsen, breekt de zon door. Het wordt 13 graden op de wallen tot 18 graden in Limburg. Vanavond en vannacht kan er een enkele bui vallen. Morgen meer wolken, maar met, een maxima met maximaal 20 graden wel iets warmer. Dit was het... ZFM en... Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Sehoka van de ANWB.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 Ik zou toch maar lekker in Spanje zitten en luisteren naar CFMS. Sonnetje op je bol, maar wat wil je nog meer? Nou, Sonic, hebben we hier ook voor Albert-Jan. Dus uh, nee, dat komt helemaal goed. Your Sister Sisters en and last Music. Welkom terug bij Zandvoort op zaterdag. Uur 2 met daarin de volgende onderwerpen. We gaan weer even contact zoeken straks met Joop van Nes. Die gaat even verslag doen van de stand van zaken van de voetbalwedstrijd. Zandvoort tegen CTO 70. Nog steeds 0-0. Nog steeds 0-0. Helaas. Maar dat zou anders kunnen gaan worden. En dat horen we dan straks van Joop van Nes. We gaan ook even de evenementagenda gaan we eventjes bespreken. We gaan even behandelen 1 april... Want ik heb het even opgezocht op het World Wide Web. De WWW. De WWW, wat er allemaal aan de hand is geweest in, in Nederland. En er zijn een aantal hele frappante dingen naar boven gekomen. Dat moeten we even vermelden. En we hebben natuurlijk nog heel veel nieuws over Zandvoort. Zo is het, we gaan als een raket in uur twee. Oh ja, dat heeft ook te maken met die 1 april-graad. Ja, dat klopt. Ja, daarover dus straks veel meer. Blijf luisteren naar CFM. Dus zaterdagmiddag. Leuk dat jullie er allemaal bij zijn met nu T-set. En Sheila's likes wits. Dan gaat de collega Cor Draaier lekker meekrijzen met deze plaats. Nou, zitten we daar op te wachten, Cor? Alsjeblieft zeg. Je hoort t zet en she likes meets. Ja, we gaan kijken naar de voetbalwedstrijden van vanmiddag. Straks meer over Sanford tegen CTO 70. Maar eerst TOB tegen de Veteranen 1. En daar staat het op dit moment 2 tegen 2. Heb je nog wat nieuws voor ons? Ja, zeker. Ik heb wat minder leuk nieuws. Want er was namelijk een aankondiging geweest dat Lady Chef was op de televisie te zien aankomende zondag. Nou, uh, dat is een programma, dat is heel leuk. Dat is mijn restaurant. En dat is een programma restauranthouders. Die gaan naar mijn collega's eten. En die gaan naar het bedrijf, de keuken en de waren keuren. En de afloop wordt dan de winnaar bekendgemaakt. Maar dat zou dus komende zondag zijn. Dit is de tweede aflevering van, uh, van Lady Chef. En er zou ook heel veel reclame zijn over Zandvoort en een beetje leuke beelden, Maar dat gaat niet door. Waarom niet? Ja, ik heb geen idee, maar het gaat niet door. Hmm. Misschien dat ze het op een ander tijdstip gaan inprogrammeren. Maar uh, dat is natuurlijk wel jammer. Want ja, al het nieuws wat van Zandvoort is en wat op de televisie komt, dat is natuurlijk leuk. Oké, okay, nou de, de dames van Lady Chef hebben in ieder geval gemeld dat het tot uh, nader tijdstip uh, wordt uh, uitgesteld. De uitzending van Lady Chef op TV. Dat duinkje, Dat doet het hem helemaal bij je, deze ziel. Dan meet je een laser en uh, light it up. Ja, we gaan voor de voetbalwedstrijd van vandaag wederom schakelen naar Joop Fres op Duitjesveld. We hebben het ja, over voor CTO 70. Hoe is het daar, Joop? Ja, maar ik maak het net vast. dat was een aanval van uh, CTO en... Uh... Het is dat Koen Maghiels nog toch met zijn tenen aan die bal kon komen. Want anders had hij toch echt nog gehangen, hoor. Maar Zandvoort uh, ja, is toch de echte bovenliggende partij. Uh, uh, regelmatig, uh, zeg ik, het meeste gedeelte van de, van de tijd dat er gespeeld wordt. Spelen ze de helft van CTO, maar het, het duurt te lang. Uh, ze hebben te veel schijven nodig om bij de keeper te komen. En dan, uh, dan zijn ze ook nog de bal kwijt. Uh, dus dat is, dat is ontzettend jammer. Nu een corner van CTO. Dat was een mooie indraai. En dat kan heel erg mooi gepakt door... Uh, door Jorge Schmid, die uh, nu de bal uitrolt naar uh, Ronald Kalens. Goed, we willen nog even hebben over, over uh, de, de plaatsing van uh, Zandvoort. Want die staat nu gedeeld uh, op de tweede plaats, samen met de uh, VVC. Evenveel punten, evenveel doelpunten voor en evenveel doelpunten tegen. En uh, ja, we staan dus echt op tweede, de tweede en derde plaats. Maar je schiet er niks meer op. Want Zandvoort heeft vorige week gewoon vijf punten laten liggen voor een kampioenschap. Dat gaat dus niet door helaas. Ik zie hier berg en daar ben ik ontzettend blij mee dat ik die weer in zijn voetbalkleren zie. Uh, hij uh, was op de bank, hij heeft met de tweede meegedaan. En uh, dat wil toch zeggen dat hij binnenkort toch wel weer bij de hoofdwacht uh, zal gaan spelen. En dat, uh, ja, dat mis je voorin. Iemand die, die het heeft van, van een aanvaller, en, van, die gewoon het gevoel heeft en die bal achter die keeper kan werken. Dat mist Sandford eigenlijk op dit moment. En dat, uh, dat is ontzettend jammer natuurlijk. Maar hij is weer terug en daar ben ik erg blij mee. Soms is aan de aanval, uh, echt in de de aanval. En uh, daar komt... Uh, Ouders zijn hele hoge bal. Dat is een makkelijke prooi voor de verdediging van CTO. De bal wordt dus ook weggewerkt. Maar weer onderschept de dus Antwoord naar Magilse, kom Magilse op de uh, linkerkant helemaal. Er komt een voor, voorzet. Uh, en dan wordt er gekopt. en Het is nogal een kleine keeper, maar die kan er gelukkig niet bij komen voor hem dan. En uh, Zandvoort, uh, dat, uh, dat, uh, dat had eigenlijk meer ingezeten in deze bal. Maar Michel Hermenjo wist niet precies waar hij stond. Die kon zijn positie niet goed bepalen. En daardoor kon hij niet uh, die bal uh, echt uh, kracht geven om te koppen. ook gaat er nu uitkomen. Maar het is uh, toch weer Zandvoort dat, dat het tegenhoudt. Uh, um, Hermenjo, die heeft hier heel ongerustig de bal. En dat gaat uh, Schmid overnemen. Goed, we spelen in de 39 e minuut. Stands nog steeds 0-0, anders had ik me wel gemeld. En graag uh, voor het einde van de eerste helft kom ik straks nog even bij jullie terug. Oké, okay, Jop. Yep. Dankjewel en uh, tot zometeen. Kahn. Let me rock it. Let me rock it. Let me rock it.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 Haakken we schakelen weer uh, snel over naar uh, Duintjesveld, naar Japfres, Jap Frens, want je hebt een doelpunt. Ja, inderdaad, een uh, doelpunt van zelfs. En het uh, uh, is gescoord uh, uit een penalty, uh, ik heb niet gezien, heel eerlijk, wat er gebeurd is. Want ik was met, met mijn werk bezig. Uh, iemand die kwam langs en die had ik even nodig voor het een en het ander. Maar goed, uh, in ieder geval ging die bal op de stip. En Dylan Kreuger die uh, zich over die penalty. Dat werd hij feilloos. En de, oh dat wordt toch net weggekopt. door dezelfde wel altijd Want dat was de aanval van CTO en die werd weer gevaarlijk. Uh, dat is heel raar. Die, die aanvallen zijn er misschien in die eerste helft wat ik gezien heb, uh, nou misschien 60 geweest of zo. en daar houdt het mee op maar allemaal levensgevaarlijk voor voor de van voor, voor de korte corner genomen. Er komt er komt opnieuw voor. En die, die zeilt weg en die wordt één uh, keer op de stof genomen. maar de, de bal die smoort eigenlijk in het melee van, van, van de spelers. En uh, Jorrit Smit kan die bal nu uitgooien. En daar even kijken, ik uh, kon het niet zien. Dat is ook niet zo heel erg belangrijk. In ieder geval, Zandvoort via de rechterkant is uh, weer op de helft van uh, ZTL gekomen. Daar ga, uh, de, gaat de vlag omhoog en het signaal wordt overgenomen door de scheidsrechter en dat betekent dat een van de Zandvoorters buiten 12, zijn Ik denk een beetje luiten. Inderdaad, Luiten. Die loopt dan weer terug nu. Met zijn hoofd naar beneden. Alsof hij ontzettend schuldig was. Maar goed, hij stond in inderdaad buitenstel. En het werd, de signaal werd overgenomen door de scheidsrechter. Dus dat heeft natuurlijk wel nodig. Want als je, je kan vlaggen wat je wilt. Maar als je scheidsrechter niet overneemt, dan is het tot, toch niks. Weer een heel lange over. Die jongens zijn erg snel. Nu over verstand gezien over de rechterkant. Het zijn drie verdedigden. Een goed schot. Maar ook Jurk Smit ziet er heel erg goed uit. Goed gepakt. Eigenlijk vrij simpel gepakt. Maar je hebt. Toch. En uh, nu uh, Romeno die neemt die bal mee. Uh, speelt, uh, even kijken, Max Aardenwerk aan. Aardewerk die uh, twijfelt wat moet hij gaan doen. Uh, speelt het op het middenveld en terug terug op uh, Romenio. Daar wordt uh, uh, Kales aan gesloten. Kales op de rechterkant. Uh, nu is de, de, Sanford weer op de helft van de set. Maar hij verliest daar die bal. En dat... Uh, Weer een lange loopbal naar Luiten En dan is er nu Justin Luiten. Die kon die bal makkelijk onderscheppen. Speelt Aardewerk aan. Aardewerk gaat een paar meters maken. En speelt nu, even kijken, naar de zijkant. Wie is daar? Dat is Colin Stengs. Die neemt die bal mee. En die is nogal snel. En dan gaat een 1-2 daar met... Helaas, die gaat niet door? De laatste passie was niet zuiver genoeg. En zet kon het overnemen. Voor Sansen gezien aan de rechterkant van het veld. Wel gaat over de zijlijn. En Sansen mag een grote hoogte van de middellijn te kijken wie dat gaat doen. Uh, nou, dat kan ik niet zien hiervan. Het is een, een beetje ver weg. Max Aardewerk in ieder geval. Aardewerk daar naar uh, Stenks. Uh, uh, gaat een beetje dribbelen daar. Uh, Speelt naar midden toe. Naar Delen Kreuger. die een hakje geeft. En dat komt er komt nog goed uit ook bij... Uh, een, een, een, die? Uh, Machielse. Koen Magielsen. En dan gaat die bal weer terug naar Aardewerk. In het centrum van het veld. ...terug naar Kalis nu wel op de rechterkant. die speelt diep, daar wordt uh, allemaal gekaatsen. Het is een goed spel, een goede aanval van Zandvoort. Uh, nu voorzet en die keeper die kan uh, zijn voeten tegenaan krijgen om die bal weg te werken. En de bal is nu inderdaad weggewerkt door CTO. En we spelen ondertussen al in de blessuretijd. Het zal er zal nog wel eventjes uh, wat bijgeteld worden. Want er is een paar keer uh, hulp geweest voor de spelers. Zowel bij Sanford als bij CTO. CTO heeft de bal over naar de lange bal. En daar is uh, niemand kan erbij komen. Alleen Jorge Schmid. <coughs> die de bal controleert. En uh, de Michel Hormenjo in de voeten speelt. Hormenjo. Uh, naar Kales. Uh, Kales. nog steeds op de rechterkant. Uh, uh, eigenlijk is hij een centrale verdediger. Maar ik denk dat hij vandaag gewoon rechts uh, geposteerd is. Door uh, Laris de Heuvel. De, de, de, de trainercoach van Zandvoort. Nu Luijten. Justin Luijten moet ik zeggen. Want er zitten nu twee Luijters in natuurlijk. De twee broers. Uh, en Justin Luijten, is de oudste van de twee. En uh, die speelt nu Hormenjo aan. Hormenjo die in het centrum van het veld speelt. Daar hebben we lang bal komen. Uh, Goeie baas naar uh, Kales. Kales, die, die gaat in 16 meter gebied in. Uh, krijgt hem weer terug. Bal is weg. Sandford is de bal kwijt. Over, wordt overgenomen door CTO. CTO, dus we spelen nog steeds. En het is nog steeds blessuretijd. Maar dat had ik al gezegd. Dat zal nog wel even duren. Kom naar Gielsen. Naar even kijken. Aardewerk. Aardewerk daar. Naar Jan Zonneveld. Zonneveld terug naar Luiten. Sandford is aan het draaien. En daar komt uh, Kalis nog een keertje. Kalis naar uh, Aardewerk. Het is allemaal een tik-tak spelletje op het centrum van het veld. En daar komt dan een die diepe bal. Dan komt er Steng. die kan die bal controleren. Nee, kan hij niet bij. Uh, trouwens, een, een overtreding gemaakt op de verdediger van CTO. En Sam Voort is de bal de balverlies. Uh, de CTO kan de bal gaan nemen. Dus het wordt nog steeds gespeeld. Het schrijft kijkt niet eens op zijn klok. Ja, daar nou, kijkt hij niet op zijn klok. We kijken wat er gaat gebeuren. Hey, de, de, brengt, ja, hij geeft eventjes een seintje van jongens kom op, we gaan nog even door. Dat betekent dat ze nog even moet bij En de, de keeper van CTO heeft de bal. Wordt weer in het spel gebracht daar. Naar, uh, Dille Kruigen, Aardewerk, Aardewerk. Probeer daar een baas te geven door de verdediging. Dat lukt net niet, helaas. En CTO kan het weer overnemen. Over, uh, daar gaat er eentje over, de, over het been van. Uh, even kijken. Uh, nou, ja, Homenjo. Die, die daar, legde daar iemand neer. En de bal moet terugkomen. Die is niet op de juiste plaats genomen. Uh, CTO mag het gaan nemen. En nog steeds. De spluit, uh, fluit die man nog steeds niet Ja, nou nee dus te beginnen een fluitje En uh, dat bedoel ik het niet Maar Zetjo uh, uh, Ja, dat probeert natuurlijk niet uh, Ja, dat gaat eigenlijk die bal komen een tik-tak spelletje op het middenveld nu van uh, CTO. Zandvoort uh, kan het overnemen, nee. Dus weer de bal weer kwijt. Probeer daar een mooie steekbal te geven en dat lukt nu niet. En dat is het signaal van de eerste helft. Zandvoort staat 1-0 voor door het uh, scoren van uh, Dylan Kreuger uit een penalty. En, uh, ik maak me sterk dat Zandvoort uh, toch in die tweede helft meer moet gaan doen. Want CTO, dat uh, is toch nog uh, eigenlijk een stevige ploeg die uh, uh, heel gevaarlijk eruit kan komen. Goed, we gaan rusten. Graag tot straks.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 De klokken leiden overal in het land en wij weten waar de klepel hangt. Jij kan praten zonder geluid, discussiëren zonder besluit. Jij mag nemen zonder te vragen, wordt veroverd zonder te jagen Jij maakt fusies zonder verwijten, overtuigd zonder te blijven. Het is muziek in mijn oor, ik beken het. Terwijl ze mijn naam. alleen gisteren werd de Euro Breakdown de Nederlandse top 40. Gisteren was het 1 april natuurlijk. Hè? Maar het is gewoon altijd een Nederlands en Nederlandstalige top 40. Ja, als deze plaat erin staan, man. Jullie de zo in het droomscenario. scenario. Wil je trouwens luisteren naar de Euro Breakdown elke uh, vrijdagmiddag? gooien je hem tussen 3 en 5 uur. Gepresenteerd door Maurice Mulder hier bij CFM. Het is twee over half uur. Hij zit tegenover mij met een berg aan evenementen voor zijn snuffert. Kort draaier. Jazeker. Ja, de evenementenagenda voor de komende tijd. Nou, uh, Automax Street Power. Dat is op dit moment uh, aan de gang. Dat duurt nog uh, vandaag tot zeven uur vanavond. Nou, Automax Street Power kent een gevarieerd programma. Waarbij uh, van snelheid en tuning op hun wenken bediend worden. Uh, naast de aanwezigheid van verschillende Merkende clubs wordt er ook op de baan fel gestreden tijdens de Toyo Tires Time Attack en de Street Legal Drag Races shootout. Nou, verder hebben we nog uh, driftshows, shows, volle showpaddock en uh, de street legal drag races op het uh, 402 meter stuk. Nou, mensen die dus echt van auto's houden, die kunnen daar helemaal aan het trekken komen. En even kijken hoor, de peuterbiep. Alle peuters verzamelen. De peuterbiep is in april met uitzondering van Koning Dagdan in de bibliotheek Zandvoort. Onder professionele begeleiding wordt afwisselend een uurtje gespeeld... en natuurlijk heel veel voorgelezen. Woensdag 16 april, 13 april en 20 april zijn de peuters en hun grootouders... of oppas of hun ouders natuurlijk welkom in de bibliotheek Zandvoort. De toegang is gratis en ze beginnen steeds om 10 uur. Dan hebben we nog zingen met Gree bij Rabbel. Elke tweede vrijdag van de maand uit volle borst meezingen... met zeemansliederen en oude liedjes. Die worden gezongen onder begeleiding van Gree van den Berg... Schrijf het alvast in je agenda. Vrijdag 8 april, het begint om 8 uur. Toegang gratis en alles mag, niets moet. Dan hebben we het vijfde Open Zandvoorts kampioenschap aardappelschillen. Op zaterdag 9 april is het alweer de vijfde keer dus... dat het Zandvoorts Open Zandvoort aardappelschillkampioenschap wordt gehouden. Aanvang is om 12 uur waar de dames en heren van de Wurf... een demonstratie aardappelschillen zullen geven. Ik zoek eigenlijk nog iemand die iedere dag van mij schilt, maar... Uh... Niet gevonden? Nee, niet gevonden, hm. nee, nee. Nou, de aardappelschilwedstrijd die start om twee uur en het duurt slechts 10 minuten. De deelnemer die het meeste aantal kilo's schone en geschilde aardappels heeft, die is de winnaar. En ook dit jaar zijn er weer vele prijzen te winnen. Alle geschilde aardappels worden tussen half drie en half vier verwerkt tot patat. En e daarna gratis uitgedeeld Kijk, in een puntzak vliet met saus. Mmm, lekker. En ik begin alweer trek te krijgen. Ja, nou, verder hebben we dan uh, een naamgenoot van mij, Cor. Cor Bakker, je weet... Misschien wel Cor Bakker, die spelt altijd zo'n heel leuk uh, piano. Die is op zondag 10 april uh, bij Yes in Zandvoort in Theater De Krocht. En de organisator van deze concerten is de Haarlemse bassist Erik Timmermans. Nou, de doelstelling van deze concerten is dat de liefhebber van jazzmuziek... Yes op concertmatige wijze van kwalitatief hoogwaardige jazz kan genieten... Wereldberoemde artiesten hebben al eens opgetreden, onder andere Scott Hamilton en landelijke grootheden als Benjamin Herman en Ferdinand Povel. Nou ben ik geen Yes-fan, maar ik ben al naartoe kort. Nou, wie hier ook de gast is, uh, nou, dat is dan inderdaad Hoort Bakker de aanstaande keer. Um, in de voormiddag is er een strandwandeling tussen uh, half drie en half vijf. En een betere besteding van de zondag kunnen we ons nauwelijks voorstellen. Dus zondag 10 april, korbakker op de piano. Toegangskaarten bedragen 15 euro per concert. In Theater de Krocht, Grote Krocht 41. Nou, Vintage in Zandvoort komt weer terug. Op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 april... wordt de vierde editie alweer van Vintage in Zandvoort gehouden. De afgelopen drie jaren werd dit evenement met veel plezier georganiseerd... op Camping de Branding. branding sorry. Vintage het Zandvoort is echter uit zijn jassen gegroeid en moet uitweken naar een grotere locatie. En die is intussen gevonden en in goed overleg met de gemeente Zandvoort is er nu gekozen voor parkeerterrein De Zuid in Zandvoort. Het wordt een mooi evenement waar de mooiste luchtgekoelde en watergekoelde vintage Volkswagen te bewonderen zijn. En daarnaast is dat evenement bekend om zijn gezelligheid, zijn muziek en leuke vintage spullen. Vintage Zandvoort is een evenement voor jong en oud en wordt bezocht door publiek uit Nederland, Duitsland, Frankrijk en Engeland. Het programma start op vrijdag 15 april en het evenemententerrein wordt opgebouwd... en vanaf drie uur kunnen de campinggasten het terrein oprijden voor een geweldig weekend. En dan heb ik als laatste nog even wat nieuws over de historic Grand Prix. Want uh, die is natuurlijk heel populair, zowel bij de toeschouwers als bij de rijders. En de deelnemers aan de beide nationale raceklasses voor historische toerwagens en GT's... willen natuurlijk dit top evenement voor geen goud missen. Nou, dat gevolg is dus nu twee startvelden van de 57 auto's. Zo! En het zit alweer helemaal vol. Op 2, 3 en 4 september en de kaarten die zijn nu al verkrijgbaar. Nou, er staan natuurlijk ook luidruchtige demo's op het programma. Maar kijk even op de website www.historicgrandprix.nl En voor 40 euro heeft u al een toegangskaart voor drie dagen. Inclusief toegang tot het renaatskwartier. Nou, wij hebben natuurlijk gratis toegang heen, want wij zijn de pers... En die gaat erin hoor. <laughs> ja, zeker. Nou, dat was een beetje het uh, evenementenagenda-toestand uh, voor nieuws. N -n nou, weer genoeg uh, te doen hè, de komende nou, dagen. Helder nog een beetje krijgen. <laughs> Wil je het even meer te nalezen? Download dan onze CFMF. De Nederstrasher. Gimme give me all, give me, all, give me all, Ja, ja, ja, ja. Nee, helemaal duidelijk hoor. Ik, uh, ik snap hem. Dus uh, dat gaan we zo doen. Oh, we zitten al op de radio. Joh. Ja, we zitten al op de radio. Ja, jij blijft maar doorpraten, joh. Ik heb geen eens tijd om een plaat klaar te zetten. Maar goed, wel eentje gevonden. Aswort en Simpson is hier. En solids. Learn the trust. Not run away. It was no time to play. We build it up. bij CFM op de zaterdagmiddag met deze van s en Simpson en Salad as Rock zometeen weer naar Duintjesveld. naar uh, Jap Vres Ja, de Tweede helft is nog een minuut oud of de bal lag er al in, maar dan wel achter Joris Schmid. De stand is 1-1. Echt een doelpunt dat uit het niets kon vallen. We hebben niet eens gezien wie het gemaakt heeft en hoe het gegaan is, maar de stand is in ieder geval 1-1. In de tweede minuut spelen we nu. En we komen zo meteen bij je terug. Dankjewel. Het was Billy Joel met de Uptown Girl. Ja, we gaan weer naar Duitsersveld, naar Joff voor de tweede hoor, hoorde je net al joop. want ja, uh, er was zo ja. heel snel een doelpunt en uh, niet zo'n lang ja, uh, doelpunt. Binnen, binnen de kortste keren eigenlijk, want de, de, de tweede helft was eigenlijk nog niet eens begonnen, want stond nog te babbelen hoe het allemaal gegaan was. Ja, en, en, en dan hangt ineens die bal hangt erin. Ongelooflijk, maar we zijn er eens dat wel echt niet een slechte ploeg is op dit moment. Uh, ze zijn levensgevaarlijk zelfs. En dat had ik in de eerste helft al een paar keer gemeld. Dat Zandvoort eigenlijk door het oog van de naaldkoop. Uh... Zeker twee keer. En uh, dat uh, was dan de massa van Zandvoort. Maar nu hangt dan die bal toch echt wel uh, op één eind. En ik kan nu ook eindelijk in de gezichten van de heren kijken. Want ik uh, zit uh, ter de hoogte van, het, van de vijf meter lijn van het doel van het CTO, de CTO. Dus, Zal van speelt naar me toe. En ik zie onder andere Lothi Rikkers, die ik al uh, nou, zeker een jaar niet meer gezien heb in het eerste. Ik zie Thijs uh, van de Heuvel zie ik. die heb ik ook al heel lang niet gezien. En uh, de, ja, het is dus niet echt, echt een, een elfval wat, wat uh, normaal gesproken. Uh, ...in de wijze staat. Uh, Mitchell Luiten heeft uh, blessure gehad. Is, is nu weer terug. Hij hoort er wel in, vind ik. Maar goed, uh, en ik uh, vernam het... ...maar dat kan ik niet uh, bestedigen, zoals dat in thuis heet... ...dat de trainer er ook niet is. Ik heb ook geen idee waarom hij er niet is. Uh, is oh, oh, is familieomstandigheden kan hij niet aanwezig zijn. Nou, dat is weer erg uh, spijtig voor hem natuurlijk. Uh, uh, maar goed, uh, het standt voor het voetbal in ieder geval nog. Het staat 1-1. En Rikkers speelt nu uh, kalus en kalus. Uh, legt een breedte aardewerk. Aardewerk gaat een paar meters maken. Weer breed naar luid uh, rustig moet ik zeggen natuurlijk. En terug naar Aardewerk. Die draait daar een beetje rond. En die bal gaat helemaal over naar de andere kant. En dat is bijna een andere Maar dat is een goede pas van. Even kijken, uh, Michel Menjo. Naar, wat die Rick en huggers krijgt die bal voor, maar niet hoog genoeg. Een verdediger van uh, CTO kan die bal wegkoppen. Uh, en de uh, rust van net op tijd, ja, net op tijd. Die kan er net niet bij komen. Was een hele mooie voorzet, heel snel gelopen door uh, Dylan uh, Kreuger. Haalt de achterlijn, die bal bleef binnen. Krijgt die bal heel erg mooi voor. En de lange Mitchell-Luiten, die is echt behoorlijk lang. Die kan net niet bij die bal komen. En die werd dus gepakt door de keeper. Uh, nu weer aanval van Zandvoort. De onderschepping was er dus uh, een beetje op de middenlijn. Uh, maar nu is de bal weer terug bij CTO. Uh, die uh, lopen eigenlijk met tien man achter de bal. Dus die bal, die, die, daar wordt uh, ja, Max Harderwerk volledig onderuit geschoffeld. Maar ook echt helemaal. Hij ging met beide benen de lucht in. En werd gefloten met de bal zelfs nog genomen. Uh, van daar Heuvel naar uh, Ko Ko Magielse. Magielse naar de zijkant. Even kijken. Dan komt die, oh, de bal gaat over de achterlijn via een been van de verdediger. Dat betekent een corner voor Zandvoort. Uh, voor Zandvoort gezien aan de rechterkant van het veld. Uh, de bal gaat het veld uit. Dus die moeten we eerst weer terugkomen. Uh, wachten we daar even op, Rob? Ja uh, jouw, is maar is goed. Daar is de bal, inderdaad. Jussen Luiten gaat hem nemen. Van rechts met de linkerbeen. Uh, kijken of die bal mooi kan vallen. Misschien wel op zijn broertje. Wie zal dat zeggen? Goede corner. Hele goede corner komt inderdaad op zijn broertje. Maar die zat onder de bal in plaats van dat hij er tegenaan kopte. Die wacht dus huizenhoog over het doel heen. En de kans voor Zalvo is verdwenen. Het waren twee broers die daar uh, Salford bijna op 2-1 zetten. Maar uh, het is niet anders. Uh, het, het stand blijft 1-1 en we spelen in de vraag minuut. Want het, uh, de scoren wordt het niet meer. Oké, okay, dankjewel Joop. En uh, straks komen we weer bij terug vervolg van deze wedstrijd. Weer meer muziek op de zaterdag.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 Stond al die tijd in de garage. Ik ben muziek als mijn eigen tatoeage Het maakt niet uit wie je bent, je kan alles zijn. Je kan alles zijn. Je kan alles zijn. Het maakt niet uit wat je doet, je kan alles doen. Je kan alles doen. Zolang je maar jezelf was, was. jezelf bent en jezelf blijft, blijft. Zolang je maar jezelf was, was. jezelf bent en jezelf blijft, blijft. voor altijd. En we gaan naar Job. Ja, er is, er is gescoord, in ieder geval de Zandvoort. Er zijn alleen vraagtekens. De, de scheidsrechter gaat naar de assistent, maar die heeft in het amateurvoetbal vrij weinig te vertellen. Hij de bal telt, het is een doelpunt geworden van uh, uh, Michel Armenio Nadat uh, uh, even kijken Michel, Michel Leijte de bal op de paal had geschoten, kwam hij erin in de rebounds bij, uh, bij uh, Armenio voor zijn voeten en die haalde uit. Zandvoort leidt met 2-1 en de minuut vraagteken.